11 uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. In Amsterdam staat de AEX de hele ochtend al onder de 300 punten. Dat is in anderhalf jaar niet meer gebeurd. De index staat op een verlies van bijna anderhalf procent op 296 punten. Gisteren verloor de AEX-index al ruim 3 procent. Ook andere Europese beurzen staan diep in het rood. Wall Street verloor gisteravond ruim 4 procent. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,7 procent lager. En de Hang Seng in Hongkong 4,3 procent, de grootste daling in drie jaar. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Royal Bank of Scotland heeft in het eerste half jaar een verlies geleden van 1,6 miljard euro. De bank moest onder meer afschrijven op de Griekse staatsobligaties en heeft last van de slechte economische situatie in Ierland. Ook moesten er miljoenen worden terugbetaald aan mensen die ondeugdelijke beleggingsproducten hadden gekocht. Royal Bank of Scotland is sinds de kredietcrisis voor ruim 80 in handen van de staat.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 Lelystad ontvangt vandaag de vrouw die in 1954 als eerste in de stad werd geboren. Laura Koeznicki komt met haar familie over uit Canada voor een bezoek aan haar geboorteplek. Ze werd geboren op het werkeiland Perseel P, waaruit Lelystad is ontstaan. De vrouw emigreerde toen ze nog een baby was, samen met haar Poolse vader en Nederlandse moeder naar Canada. Daar heeft haar moeder nooit veel over Nederland gepraat, volgens Laura Kuznicki, omdat ze haar vaderland zo miste. Mijn man wilde niet het in common, Holland is de eerste keer sinds ze emigreerde dat Laura Kusniki in Nederland is. Ze krijgt onder meer een ingelijste kopie van haar geboorteakte en ze brengt een bezoek aan het voormalige werkeiland. Het weer vanuit het westen klaart het op... en vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af... door 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 3 kilometer, op de A2 Utrecht richting Den Bosch... door de werkzaamheden tussen knopend Ouderijn en Vianen 4... op de A10 de ring west richting Den Haag... tussen knopend Koenplein en de Westpoort 2 kilometer na een aanrijding...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 Goedemorgen. Zo, de zomer van toch zeker wel een paar dagen lijkt alweer voorbij. Dus ik ga er gewoon fris tegenaan dit uur. Met een opmerkelijk gesprek bijvoorbeeld over het weer aangroeien van menselijke ledematen. à la de hagedis. Het kan nog niet, maar het wordt wel ooit mogelijk. Dat zegt bioloog Marco Harmsen en ik praat straks met hem. We bezoeken nog één keer de sociale werkvoorziening. Want de mensen die daar werken moeten in de toekomst vaker bij een gewone baas in dienst. En dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Maar als het ze lukt krijgen ze een doorstand. Bonus. En we schotelen u een heerlijke Indische maaltijd voor. Nou ja, Sien Boon doet dat, directeur van de Pasar Malam Bazaar, die in mei van dit jaar in Den Haag stond. En wilt u een kijkje in de studio? Surf naar de gids Gisteren stond er in de Volkskrant het tweede grote verhaal over psychotherapeut Pieter van Steyn. Met daarin veel klachten over de man en zijn organisatie. Zo zouden patiënten slecht worden behandeld en zou van Steyn ook frauderen. Zijn kant van het verhaal ontbrak echter en die geven wij u nu. Van Steyn ontkent alle beschuldigingen en gaat de Volkskrant juridisch aanpakken. Hij eist volledige correctie. Bert Molenaar doet verslag. Heeft u al spullen bij de hand? Even spullen, spullen, spullen. Het lijkt wel een heel dossier. Ja. Als je nou de verhalen over uw bedrijf leest, ja. of over uw praktijk... Uh, dan vraag je je af, moet de patiënten tegen u worden beschermd? Moet u worden beschermd uh, tegen uw patiënten? Of dient u te worden beschermd tegen de volkskrant? Welke is het? Ach, als ik de verslagen lees in de volkskrant. Ik heb natuurlijk beroepscherm. Uh, er is, dient zich nu één zaak, Met het is toch dus die mevrouw die Anna wordt genoemd. Hè? U zou een verkeerde Correct. diagnose hebben gesteld. Correct. En zij vertelt wel meer wonderlijke zaken over u. U luistert de uh, telefoonbeantwoorders af waar zij bij is. U, u bakt gezellig een eitje. De kern is dat mevrouw heeft gezegd dat ze vijfjarig een zeer goede behandeling heeft Mee mogen maken. Heeft u in haar aanwezigheid een telefoonbeantwoorder afgeluisterd nee. met andere patiënten nee. die een verhaal deden? Nee. Heeft u in haar aanwezigheid een eitje gebakken? Ze heeft zich aangemeld voor een kiesgesprek tijdens lunchtijd. Ik heb gevraagd, aangeboden, een lunch te eten. Want ik had die nachtdienst gehad. Dat wilde ze niet. Ze gaf toestemming dat ik een, wat voor mezelf kon eten maken. Dus u heeft dan een eitje gebakken, maar omdat u. Met toestemming. Het was lunchtijd en u wilde gastvrij zijn. U wilde haar iets te ja. eten aanbieden. Ja. zij is verschrikkelijk geïntimideerd. Haar telefoon gaat af, die staat erop stil. Die trilt in de tas. U buigt zich over haar heen en schoffeert haar. Is dat waar? Nee, de regel is dat tijdens gesprekken gaan er geen telefoons af. Dat heeft mevrouw herhaaldelijk maal. Heb ik dat uit haar gevraagd. Het was voor de vijfde keer. Het was zeer irritant. En als grapje heb ik het geluid van een koe nagemaakt... wat uit die telefoon kwam. Bon. Wat deed u dan precies? Nou, er kwam een geluid uit van een koe. En dan heeft mevrouw gevraagd dat zo ze wel zijn. Niet gesprekken ervoor tijdens een speciaal crisisgesprek... Wat zij noodzakelijk vond, haar echtgenoot, was weer niet aanwezig. Die heeft vele gesprekken af laten weten. U zegt eigenlijk, ik heb er al iets van gezegd. Ik heb ook het geluid van een Koen nagedaan, want dat was het geluid van een telefoon. Van haar maar dat koe? komt omdat haar telefoon afging, omdat ze afspraken dat ze die uit zou zetten. Correct. Correct. Ja. U heeft iets grappigs gedaan. Nou, vijf jaar weet ze echt wel de omgangsvorm, dat er geen telefoons uh, beantwoord worden. Ja, ja. Dat is alles. En mevrouw is daar op weggerend en heeft direct naar het regionaal terugcollege klachten ingediend. U zou ook een verkeerde diagnose gesteld hebben. En daarom bent u geschorst. Nee, nee, nee. Nee, dit is een voorlopige uitspraak. U staat in discussie. De zaak wordt nader beoordeeld. Maar tot die tijd mag u uw beroep uitoefenen. Ik mag mijn beroep uitoefenen. Iets anders is, met terugwerkende kracht... vanaf 30 april ben ik nu ziek gemeld. Door de spanning die... Ik heb hartklachten nu, zijn ontstaan. Hartritmestoornissen. Dan moet ik verwandeld gaan worden. Dus sinds die periode uh, heb ik ook geen... Geen enkel patiëntencontact. De bestaande vereniging van psychotherapeuten. U zou daar uit het ledenbestand gegooid zijn. Dat heb ik uit de krant vernomen. Ik heb geen enkel schriftelijke bevestiging gekregen op bericht van de FVP. Is dat niet vreemd? Ik heb nog nooit een schriftelijke bericht ontvangen. Is ook een verhaal dat u mensen in dienst neemt tegen een hoog uurtarief van 50 euro... en dat u die mensen valkens declaraties laat opstellen om zo hoog mogelijk PGB te verkrijgen. Is daar iets van waar? Is het op enig moment ooit gebeurd? Totaal niet waar. Er is sinds dit al jaar een declaratiesysteem dat de agenda bijgehouden wordt... van de bezoeken, de minuten, de diagnostiek, hoe het werkt met De Maar u ontkent dit volledig? Volledig. 100% onwaar? 100% onwaar. Dan wordt een onderzoek gedaan, hè? Door de ziektekostenverzekeraars. Nou, u. Dat lees ik in de klant. Die hebben ook met u nog geen overleg gehad? Geen enkel contact. Nou zijn er 24 mensen die klagen. Dat zijn de patiënten, ex-patiënten, medewerkers, ex-medewerkers. Het is wel vrij veel rook. Het is frappant dat de enige officiële kraagster in deze... het vijf jaar goede behandeling heeft gevonden. Dat is die mevrouw Anne? Mevrouw Anne. En de rest heeft geen enkele inhoudende klacht ooit ingediend over de behandeling. Hoeveel klachten zijn er op dit moment tegen u ingediend? Hoeveel lopen er nu? Eén hoge beroepszaak. Van die mevrouw Anne? Ja, van mevrouw Anne. Maar meer is er niets? Ik ben zo blij, meneer Molenaar dat u onze feiten bekender maken. Is er voor u op dit moment nog te werken? Er zijn twee grote verhalen in de volkskant. U zegt, ik word lastiggevallen door een ex-medewerker met AIVD-kennis. Er zijn 24 mensen die keren zich tegen mij. Functioneert uw bedrijf nog? Gaat u binnenkort over de kop? Wij overleven dit natuurlijk. Ja? Het is zo goed. We... En u vreest ja, ben... deel 3 van de volkskant niet? Ik vrees niets. Het gaat van feiten uit. Het lijkt wel in soopoperaar. Deel 1, 2, 3. Bop. Goede tijden, slechte tijden. Hm? Eenzijdig. Mijn naam en faam en ons bedrijf is wel beschadigd. Als, als het op Google komt, heb ik geleerd, dat gaat dus niet snel meer weg. Ik eis ook volledig, correctie eis ik. Ik, ik eis dat uit de Google gehaald wordt. Hè. Dat is een eis die ik ga stellen. Hoe dat allemaal moet, technisch? Daar u gaat deskundigen raadplegen, maar als ik u zo hoor... lijkt het op dat u de Volkskrant gaat aanpakken? Correct. En ik eis dat er correctie komt... Allerlei patiënten die weer, we hebben heel veel intensieverklaring ontvangen. Uh, er zijn geen enkel patiënten die afgehaakt zijn. Armin heel veel. veel patiënten steunen u? Ja, heel veel. He, dat doet ons, steekt ons hart onder de lim. Geen journalist, geen schrijfster of schrijvertje. Niemand. Niemand maakt ons mooi werk kapot. En Van Stijn gaat de Volkskrant dus aanpakken. We hebben gebeld met de zorgverzekeraars en er loopt een onderzoek. Maar dat zegt volgens de woordvoerder op zich niets. Want men onderzoekt al snel iets. En de beroepsvereniging van de therapeut, de NVVP, is onbereikbaar. We houden u uiteraard op de hoogte.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 Blant met I'll Be Your Man. Zomereditie. Ja, tijd dan voor de laatste aflevering van de mensen van de WSW. Over de mensen die werken bij sociale werkvoorziening Promen in Gouda en Capelle aan de IJssel. We zonden deze serie eerder dit jaar al uit. En de aanleiding, de bezuinigingen op de WSW en de veranderingen die eraan zitten te komen. Want vanaf volgend jaar moet de wet werken naar vermogen ingaan. En dat betekent dat veel meer mensen bij een gewone werkgever aan de slag zullen moeten. Promen probeert werknemers te stimuleren een stap te zetten naar meer zelfstandigheid. En dat doen ze met een cursus.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 Elmira Oginja, over de cursus op eigen kracht. En als het de WSW'ers lukt om zo'n stap te maken naar meer zelfstandig werk... dan wordt dat ook gevierd bij promen. Vier keer per jaar is er een feestje voor iedereen die dat gedaan heeft. Met koffie en taart en ook nog een feestelijke speech van de directeur. Tot slot ook nog een envelop met een doorstroombonus. Kortom, geld. Hartstikke bedankt voor je inzet. Veel succes bij de gemeente. Maak er wat moois van. Alsjeblieft. Dank je wel. Kees Trouwborst. Uh, Kees, ontzettend bedankt voor je inzet. Uh, ja, bedankt. Stop hem dadelijk goed weg, dat hij dadelijk, als je op de brommer zit, niet uh, met de wind... Uh, nee, nee, nee ik stop okay. ik in de taas. Oké, okay. okay. bedankt. Bedankt, ja. Succes. U bent hier omdat u een, een stap heeft gemaakt. Van wat, naar wat bent u gegaan? Uh, van de probleem in bakwerk naar uh, netco. Kunststofdingen uh, vouwen. Ja. Van die, uh, die kaarthouder... Uh, je Kunst of plaatjes vouwen, dat ja. is wat u nu doet. Ja, een uh, soort kaarthouder. En is er een groot verschil? Heel, ja, heel, of ja, buiten? Heel of zo. Wat dan vooral? wat? Uh, binnen hoor je uh, veel muziek. En uh, waar ik nu zit uh, is geen muziek. Vindt u dat fijner of? Ja, fijner. Wat vindt u ervan, zo'n feestelijk bijeenkomst met koffie en taart en ik vind uh, leuk. een envelop? Ik vind het heel erg leuk. Ook ja, mooi, een verrassing. Ja, ik vind het wel een waardering. Ik vind het wel fijn dat is het waarderen. Jaap van Emmerik, directeur van ProMen. Dan moet u ontzettend bezuinigen en u deelt enveloppjes met geld uit. Uh, ja, ik, wij delen enveloppjes met geld uit, maar dat moet u ook zien als een, een aanmoedigingspremie. Uh, want uh, nou ja, het, het betekent voor onze mensen nog wel wat als ze vanuit de, de veilige binnenomgeving, zeg maar.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 Nou, paard. Ja, dat is verrassing. Het is gewoon verrassend voor mij. Ik weet niet wat. Als ik thuis kom en denk ik dat het. Uh, wat bijzonders is of zo. Zullen we kijken hoeveel het is? Of vindt u dat niet? Uh, kijken hoeveel het is. Ik ben wel benieuwd. Maar mensen knappen er gewoon op. En dat het zo zichtbaar. Ja, Ja, stippend. Ja, dat is gewoon. Ja, dat is spannend, hè? Ja, je hebt eigenlijk op het moment dat je het hebt gedaan. Nou, iets van dan 100 euro. 200 euro. 200 euro. Dat is leuk. Aardig bedrag. Nee, dat is aardig leuk. Meer dan niet dat? dag? Ja. Best leuk. Maar een hoop bedrag gegeven. Dat is best leuk. Gaat niet van waar. Nee. 200 euro doorstroombonus. Maar die bonus blijft niet bestaan. Vanaf 2012 wordt erop bezuinigd... en zullen er geen envelopjes meer worden uitgedeeld. Als u foto's wilt zien van de WSW'ers uit deze serie... surft u dan naar degids.fm. En let dan ook vooral even goed op de foto's van de aflevering... over de afdeling groen en de foto's van het feestje van zojuist. Want die zijn gemaakt door Astrid den Haan. En Astrid is de huisfotograaf van Promen... en ze zit zelf ook in de WSW. En ik moet zeggen, het zijn prachtige foto's... Kijk dus even. De gids.fm. Zomereditie. Als een kikker of een salamander een poot verliest, groeit deze in veel gevallen weer aan. Bij mensen is dat niet zo. Nog niet, want ooit zou het misschien best kunnen. Het verschijnsel in de biologie waar delen van het lichaam weer volledig worden hersteld heet regeneratie. En bioloog Marco Harmsen leidt in het UMC in Groningen een onderzoeksgroep gespecialiseerd in die regeneratieve geneeskunde. Zo, een hele mond vol. Goedemorgen, meneer Harmsen. Goedemorgen. Uh, ik zei het al, bij kikkers groeit, uh, groeit wel weer iets aan, maar bij ons mensen niet. Hoe kan dat? Um, dat komt omdat wij toch een uh, stukje verder zijn uh, opgeschoten in de evolutie. En uh, we daarmee uh, deze simpele vermogens, als ik het zo mag noemen, uh, zijn verloren. Wij zijn... Bij de, meer, de, de, de lagere diersoorten, zoals de, de kikkers en de salamanders, de, ja, die hebben dat gewoon nog. Wij zijn te goed ontwikkeld. Uh, dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Toch, als ik een wondje heb, als ik me bijvoorbeeld snij, dan groeit die wel in dicht. Ja, prachtig hè. Dat, ja. Is, uh, ja, dat is het proces van wondgenezing, wondhealing in het Engels. En uh, dat lijkt wel uh, voor een groot deel op die uh, regeneratie van uh, een hele ledemaat. Maar er zijn ook grote verschillen. Uh, een, een, een, een kikker, een salamander, die bedekt zo'n uh, afgerukt uh, pootje... of staat altijd met een, uh, een laagje cellen. En dat heeft de boeiende naam blasteem. Ah, en uh, die blasteemcellen die zijn uitermate primitief. Die lijken vreselijk op de cellen zoals die in onze eigen ontwikkeling aanwezig zijn... als wij nog in de baarmoeder zitten. En uh, daar zitten eigenlijk alle instructies in om uh, vanuit die cellen weer een hele ledemaat te laten aangroeien. En dat is dus een vermogen wat wij uh, na de geboorte gewoon verloren zijn. Dat is eigenlijk onze gebruiksaanwijzing, die we, ja. die we verliezen op het moment dat we worden geboren. Ja, dat ziet er heel goed uit. Dat is inderdaad de gebruiksaanwijzing. En uh, als we volwassen zijn en we lopen schade op, en dat kan inderdaad dat snijwondjes zijn in de huid, dat kunnen we keurig repareren. Maar uh, ja, heden ten dagen, door onze leefgewoontes en, uh, en, en voedingspatronen... Uh, hebben wij nogal last van hart- en vaatziekten. Ja. En een van de gevolgen daarvan kan zijn een, een hadanval. En uh, ja, dan is die gebruiksaanwijzing is, uh, is een beetje zoek, zal ik maar zeggen. Ja. Het lichaam weet niet helemaal goed raad met wat er moet gebeuren. Uh, na een hadanval gaat er een heleboel spiercellen in het hart. Die gaan gewoon dood en die kunnen niet weer bijgevormd worden. En wat het lichaam dan doet, is daar uh, vulmateriaal vul in doen, uh, een litteken maken. En dat houdt ons in leven, het houdt het hart intact, maar het zorgt er ook voor dat uh, andere cellen die daar nog zitten, de andere spiercellen het werk moeten overnemen. En ja, dat is En als je een uh, groot deel van het hart kwijt bent. Met maar daarom gevolgen. hebben die... we ook u, natuurlijk. Want u, ja, u, u zoekt, nou ja, om het zomaar even te zeggen... Uh, want u bent wel op zoek naar een manier waarop we dat wel weer goed kunnen opvullen. Ja, maar ik ben dan wel bescheiden dat ik daar onderaan de ladder sta nog. Want uh, we zitten inderdaad uh, helemaal bovenaan... hebben we natuurlijk het mooie uitzicht over hoe het helemaal moet... En misschien dat we dat over 50 jaar bereiken. Maar op weg daar naartoe, uh, ja, dan ga je treden voor treden. En een van de dingen die wij uh, aan het bestuderen zijn, is ja, hoe. Wat gebeurt er nu eigenlijk na zo'n uh, schadegevalletje als iemand een had val heeft gehad? Wat gebeurt er met die cellen? Wat, wat doet het lichaam zelf om die reparatie te bewerkstelligen? En hoe kun je dat vergelijken met wat er eigenlijk tijdens uh, de embryonale ontwikkeling, dus tijdens de zwangerschap uh, met, een, uh, met een ontwikkelende vrucht gebeurt? En hoe onderzoekt u dat? Um, ja, nou, zoals de, de bioloog dat vaak doet uh, in een lab. Ja. <laughs> en um, ja, we hebben uh, ja, de beschikking over uh, modellen. Wij maken alles na in modellen. Het is natuurlijk niet ethisch om met patiënten onderzoek te doen. Dus onze patiënt die wij nabootsen, dat is vaak een muis of een rat en soms zelfs een varken. En, uh, maar dat is heel bewerkelijk. Uh, er zijn natuurlijk kanten aan van proef die mensen niet zo leuk vinden, maar het is soms ook helemaal niet zo handig. Dus wij kunnen ook cellen uit het lichaam halen en in een, uh, in een uh, geschikte omgeving uh, opkweken, in kleine vaatjes, en daar dan onze experimenten mee doen. Want ik lees ook wel eens, bijvoorbeeld, over rattenharten of muizenlongen die ja buiten het lichaam groeien en ja. dan soms wel eens kunnen worden teruggeplaatst met succes. Ja, precies. Um, dan denk ik, Als... doe dat bij ons ook. Ja, precies. Dat, uh, dat, dat lijkt heel mooi. En het zijn natuurlijk ook wel hele belangrijke doorbraken uh, dat het mogelijk is. Waar dit vaak op berust, is het feit dat uh, de onderzoekers daar uitgaan van een, een bestaand had. wat uit een proefdier wordt genomen. En dat wordt dan helemaal ontdaan van de cellen. En wat je dan overhoudt, dat is een soort vliesje, een soort matrijs, een soort stelling als het ware. Waar eigenlijk uh, alleen maar de nieuwe cellen, de, de cellen, weer ingeschoven moeten worden. Alsof uh, Ikea zijn vakken aan het vullen is. Klinkt en dan, simpel. Uh, ja, is heel simpel. Uh, het is in feite stop je cellen erin en je schud twee keer en je draait even om. En Tadaa. dan is het klaar. Ja, nee, zo, zo werkt het niet. En uh, precies daarom uh, vind ik dit werk ook zo leuk en boeiend. Uh, dat. Uh, Zo'n stap dan doe je eigenlijk eh, in het heel kort eh, na waar we zelf negen maanden over doen. Dus dat, eh, dat is op zich al duidelijk dat dat niet zomaar na te bootsen is. Maar bij eh, dus die kleine proefdieren zoals muizen en ratten is dat makkelijker. Gewoon omdat zo'n hart ontzettend veel kleiner is. Het, het hart van een mens eh, weegt ongeveer 500 gram... En het, uh, het hart van een muis is maar een paar millimeter groot. Uh, dat, dat is dus in de orde van milligrammen. Dus dat is een, een enorm schaalverschil. En dat, dat is al een van de belangrijke dingen... waardoor het voor een mens nog niet zo makkelijk uh, na te doen is. Maar we kunnen wel heel veel leren van hoe het bij deze proefdieren werkt. En daar ga ik zometeen ook met u over doorpraten. Ja. Uh, Marco Harms uh, leidt uh, ja, de regeneratieve geneeskunde... of in ieder geval die groep in het UMC in Groningen. Straks praat ik nog even door met hem. En wat heb ik nog meer? Nou, uh, de geschiedenis van de Indische keuken... uit de doeken gedaan door de directeur van de Passar Malam. En de Lada revisited na het nieuws met Lieslotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal.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 De politie heeft 45 tips binnengekregen over de overval op geldtransportbedrijf Brinks. Brinks in Amsterdam. De tips kwamen binnen na een uitzending van opsporing verzocht. Eind juni werd het gelddepot van Brinks overvallen. De daders vluchten daarna met hoge snelheid over de A2, die urenlang dicht was voor sporenonderzoek. En bij een NAVO-aanval op de Libische stad Zlitan zou afgelopen nacht een zoon van Gaddafi zijn omgekomen. Zijn dood wordt onder meer gemeld door een leider van de opstandelingen. Gaddafi's jongste zoon Kamis had een hoge functie binnen het leger. En dat is nieuws op dit moment. ANW verkeersinformatie, er staat bij elkaar 50 kilometer file, er zitten veel aanrijdingen tussen. Zo is de A2 van Eindhoven naar Maastricht, afgesloten bij knopen Leendeheide. er is een vrachtwagen tegen een Viaduct aangereden. Tussen de knopenten Batendorp en Leendeheide staat nu 6 kilometer. Verkeer richting Maastricht kan het beste omrijden over Venlo over de A67 en de A73. De andere kant op richting Eindhoven staat tussen Marhezen en Knopenleende Leendeheide 8 kilometer. Vielen ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Knoopend Nieuwege Nieuwegein-Zuid 4 kilometer door de werkzaamheden. De A8 Zaandam richting Amsterdam bij knopend Koenplein 3 kilometer. Dat had te maken met de aanrijding op de A10 de ring West richting Den Haag. Tijdje is daar de A10 helemaal dicht geweest. Alles is weer vrij, bij Westpoort staat nog wel 2 kilometer. Ook een aanreding op de A28 zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk 6 kilometer. Andere kant op staat bij strand Nulde 2 kilometer. Op de A76 heerde richting Belgische grens... tussen de knopende Ten Essen en Kerensheide 8 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Dat heeft te maken met een aanrijding tussen drie vrachtwagens. Verkeer op weg naar Geleen kan het beste omrijden... over de A79 en de A2. VARA, Radio 1, de gids.fm. Zomereditie met Deborah Blekkenhorst. Het komende half uur heb ik nog voor u. Trassi, Rizolles en Nassi Goreng. Kortom, de geschiedenis van de Indische keuken. Onderzocht en verteld door Sim Boon, directeur van de Passar Malam. En autojournalist Wim Oude-Wernink praat weemoedig over de Lada. Een goede auto, zo kan ik alvast verklappen, was het niet. In de studio in Groningen zit nog altijd Marco Harmsen. Hij is bioloog en ik praat met hem over de regeneratieve geneeskunde. Uh, meneer Harmsen, ik hoorde u zojuist een, een tijdspanne van een jaar of vijftig noemen. He, dat we dan misschien weer wat verder zijn. Hoe lang bent u hier al mee bezig? Um, nou, een kleine vijftien jaar ben ik hier mee bezig. En dan heeft u nog een hele lange weg te gaan... Ja, precies. <laughs> maar u heeft me zojuist wel verteld wat er allemaal nodig is... en, en hoe het ja. er ongeveer uit zou moeten zien. Waarom ja. duurt het dan zo lang? Omdat uh, de stappen in dit soort onderzoek die gaan niet zo groot gaan. Misschien zitten we wel op een, uh, ja, op een doorbraak te wachten... die van het formaat is van het uh, vaststellen van de volgorde van het uh, DNA... van het genoom van de mens of uh, überhaupt de structuur van het DNA... Uh, dan zou het een enorm stuk uh, sneller gaan. Maar het, uh, nou wat ik net ook schetste, het, het ontwikkelen van een individu... en daarmee ook het herstellen, het, het regenereren, het opnieuw maken... dat is zo'n complex uh, systeem waarbij allerlei verschillende cellen... op verschillende manieren met elkaar aan het, uh, aan het interacteren zijn, aan het praten zijn. Dat, ja, dat is nog niet zo heel makkelijk om dat snel uh, uit te pluizen. Maar... ik ik denk dat we ook niet te negatief moeten zijn, want het is natuurlijk wel degelijk zo dat er... Tijdens dat traject is uh, spin-off is die uh, heel goed is voor uh, bepaalde ziektes. Ja, dus... wat is bijvoorbeeld een, een, een goede ontdekking of een revolutionaire ontdekking geweest, als ik dat zo mag noemen? Ja, het is revolutionair, vind ik. Uh, kijk, ik ben onderzoeker, dus ik vind Beladen revoluties. Hoort, hè? Ja, precies, <laughs> precies, geef niet. Um, ik denk dat er uh, een aantal producten gewoon op de markt. Kunsthuid is op de markt uh, enorm belangrijk voor mensen met brandwonden om tegen infecties te beschermen. Uh, vervangt het de huid? Nee, nog niet. Want er zitten bijvoorbeeld geen zweetklieren in, er zit geen pijnsensatie in. Dus het is een tussenstapje. Dat zijn die sporten van de trap die ik net uh, bedoelde, die wel ja. beklimmen zijn. En op dezelfde manier zijn we behoorlijk ver met het, uh, het repareren van uh, door, vaak door veroudering veroorzaakte bot- en, en gewrichtsproblemen. Mensen hebben last van een ziekte, vaak uh, osteoarthritis heet dat, waarbij het, het gewrichtskraakbeen schade oploopt. En met behulp van stamcellen en slimme biologische materialen kunnen we daar al een heleboel aan doen. Ja. En u blijft dit ook doen, totdat u uh, iets gevonden heeft waarvan u zegt... ja, hier heb ik mijn hele leven voor gewerkt. Dat is wel de ambitie, dat is de missie. Uh, ik ben ook uh, vervent bergwandelaar en klimmer... en ik wil natuurlijk altijd op de top komen. Maar je weet ook, als je op de top staat, zie je weer nieuwe uitdagingen. Ja. Dus uh, het, het, het houdt niet op. En dat is ook wat het zo leuk maakt. Ja. Marco Harmsen, bioloog en hoofd van de afdeling... regeneratieve geneeskunde van het UMC. Dank en natuurlijk heel veel succes met het onderzoek. Dank en graag gedaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik u niet direct herkende. Maar dit was toch echt Daffy met Girl? En de traditionele Passar Malam Bazaar in Den Haag had dit jaar een bijzondere expositie. Directeur Simboon richtte een tentoonstelling in over de geschiedenis van de Indische keuken. Lekkerbek Felix Meurders wilde daar wel het fijne van weten. En voordat hij in de studio mocht proeven van Indische snacks... stelde hij Simboon de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen Indisch en Indonesisch.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 Indische Nederlander, dus Nederlander, hebben we een Nederlands paspoort. En dat hadden ze in Indonesië ook al. U bent een in Indo. Ik ben een ja. Deze overzicht en is de eerste in de reeks over de Indische keuken. Valt daar zoveel over te vertellen dan? Ja, nou we hebben uh, ingezet op, op, op uh, drie, uh, uh, een serie van drie, Dat hadden we drie jaar achter. Zoveel. Maar we, we hebben nu gemerkt dat het wordt zeker vijf.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 Een bekend Indisch gerecht, is dus een gerecht, een laagje puree. Dan krijg je een mengsel met vlees en groenten, lekker Aziatisch gekruid. En dan dek je het weer af met een laag puree gaat het in de oven. Erg lekker. Nou, we hebben altijd gedacht pastel, echt een Portugees gerecht, Portugees naam, dat is een sterke Portugese invloed in, in Indië.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 De groepen Europeanen in de oosten uh, gezeten. Dus behalve Portugal, Nederland hebben we net gehad... Ja. Uh, Groot-Brittannië, ja. zijn er nog meer invloeden te vinden... vanuit ja, zeevarende landen dan meestal, denk ik? Ja, het ja, ja. Ja, is grappig. De, de, de, Duitsland is niet echt een zeevarend land, maar de spekkoek... dat iedereen uh, het ook wel kent, dat het meest vroeger... wat we tot nu toe... Uh, ah, daar komt iets binnen. Daar komt een spekkoek ja, daar komt de kop binnen. Oh, ja. Met spekkoek, net op tijd. U ja. Dank u wel. Spekkoek van Jeffrey. spek met een C, specerijenkoek.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 Dit is een risol. En het leuke is, een nou, risol dat is gewoon een hele bekende Indische snack. Een risol? Dat het klinkt leuke ook is weer... Uh, ja, als je in Portugal bent, kun je dat dus ook eigenlijk bij uh, uh, zaken waar je aan het eind van de dag uh, even een kopje thee gaat drinken. of misschien een, een drankje. Dan, soms krijg je het ook gewoon bij je drankje geserveerd, een kleinere versie. Maar dit is in Portugal een hele gewone snack, een risol. Wat zit erin?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 Chic en, en lekker om te eten, de Indische varianten, de Indische gerechten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook padangvoet, hè? Uh, en eten voedsel uit padang. Ja. Dat zijn allemaal kleine schaaltjes, geloof ja. ik, waarvan alles in zit. Ja, dus dat, dat, dat, is... dat lijkt wel veel op de rijstafel dan weer, of niet? Ja, maar dat is het niet... Kijk, het, het, het speciale van de rijstafel is dat je daar echt gerechten hebt uit allerlei...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 He? Dat is ook een hele hete keuken. En dat is echt, dus echt heel heet. Ik bedoel maar elk niet, eiland, eiland heeft dus een andere keuken in feite daar. Nou, niet, zelfs, zelfs uh, verschil tussen... Op Java heb je op West-Java de Soendanezen keuken. En dat is dan, uh, ja, dat is vind ik toevallig ook een hele lekkere keuken. Daar heb je veel rauwkost bijvoorbeeld. Lallap heet dat. Verschillende soorten groenten met vers sambal. Een droog visje erbij. gebakken timpeen. Heerlijk. wat Worden die groenten een zicht. beetje gewokt? Of, uh, worden die um, lang... Nou, nee, het kan, dus, het kan rauw zijn. Nee, rauwe groenten is... In, in West-Java is het echt rauwe groenten hier een salade zou zeggen. Leuk. Ja. Nou Dan heeft u al de hele tijd dat potje bij ja. En ja. daar komt een onvoorstelbare walm uit. Ja, heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk. Ja, ik vind dat echt heerlijk. Nou, ik weet wat het is. Ik heb het thuis ook, maar dat is echt hermetisch verpakt. Vaak we hem afgesloten. Dat doen ze een acquired taste. Hè? Anders stinkt echt die keuken tien jaar nog naar die, die rommel. Ik vind het vindt het lekker? Ja, ik vind het echt lekker. Nou, vertel even wat het is. Het is trassi, het is gefermenteerde granadepasta. Het is echt een, een heel Indisch ingrediënt. Het Dat is, hoort, uh, overal in het hoort, hoort overal in hè? Ja. Het hoort overal in. En het is, als het is je het eenmaal hebt gewoken, dan vergeet je het niet meer. Nee, het is ook heel lekker in het eten. Maar het, het, het, die heerlijke geur verspreidt zich wel door het huis. Je heen. moet daarna het raam even openen. Ja. Mag ik u danken, mevrouw Boon? Hartelijk dank voor het uitnodiging. Felix Meurders in gesprek met Siem Boon, directeur van de Passar Malam. De Gids .fm, Zomereditie. De autobranche is een wereld van uitersten. Autojournalist Wim oude kan erover meepraten... want vorige week was hij voor de Gids.fm nog in het Italiaanse Maranello... voor een designwedstrijd bij Ferrari. En deze week komt hij hier met een verhaal over Lada. Heel andere koek dus, Wim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeven dagen geleden verklaarde je eigenlijk de liefde aan Ferrari... mag ik toch wel zeggen, op dezelfde plek waar je nu zit. Ben je ook zo gek op de Russische Lada? Iets minder, ja. iets minder. Uh, er is misschien één uh, ver, uh, verbinding met Ferrari dat uh, de Lada... Oorspronkelijk een Italiaanse Fiat 124 was. Kijk. En dat heeft Fiat toen naar uh, Rusland verkocht. Maar aan de andere kant, het, het kwam van de overkant van het ijzeren gordijn. En dat was bij voorraad al verdacht in de jaren 70 en 80. Want dus, uh, verdacht? Uh, ja, dat, omdat... D, d, d, het hele Oostblok was verdacht. En dus daar kon eigenlijk industrieel niets goeds vandaan komen. Uh, de Lada ook niet goed? Nou, euh, laten we het even op, objectief bekijken. Uh, kwalitatief uh, was die auto niet slecht. Het was uh, heel degelijk gemaakt. Maar het was zo ontzettend saai eigenlijk. <laughs> toch Italiaanse invloeden, maar toch saai. Ja, toch Italiaanse invloeden. Maar uh, je moet het zo zien dat... Uh, elke vijf, zes jaar komen er nieuwe auto's in het Westen. Uh, maar in Rusland was het toen zo, ja dan werd er een bepaalde norm gesteld. En dan bleef dat jarenlang bleef dat in productie, want dat was goed genoeg. En daardoor is het mogelijk dat die Russen nu eigenlijk een, uh, met krokodillentranen en een glas wodka in de hand uh, zitten te treuren over het verlies van hun Lada uh, die meer dan veertig jaar eigenlijk uh, uh, het straatbeeld heeft bepaald en, en op het laatste moment was het nog steeds de meest verkochte Rusland in auto uh, in, uh, de meest verkochte auto in Rusland en hij is dus uh, voor de afgelopen maand is hij uit productie genomen. Ja, je zegt krokodillentranen, zijn ze er dan toch niet echt rouwig om? Nou ja, het heeft, dat is de auto geweest die Rusland uh, op wielen heeft gezet eigenlijk, want voor die tijd had je een Volga. je en, en had een Moskfiets, die ook wel Moskou-fiets werd genoemd. Uh, daar werd er nog een grap over gemaakt. En dat waren die auto's van, ja, van de politie, van de van de, apparaties, de partijbonzen. Uh, ik heb een keer achterin zo'n Volga mee mogen rijden in 1984, want ik liep over straat van een, uh, van een restaurant naar mijn hotel, dat was twee kilometer. En meteen stopte die auto daarnaast op de oh. achterbank van een Volga. En dan krijg je het toch even benauwd, zeker in die tijd. Uh, het, er, er hing een rare, waars, mysterieuze waarschijnlijk maar ook een beetje geheimzinnig en een beetje angstmakend. Daar waas omheen, om die, om, om, om die Russische auto-industrie. Vooral als je daar was. En Lada, ja, uh, saai, degelijk. Maar wat was er nu, nu echt slecht? Want hij reed volgens mij wel altijd. Jawel, het, uh, het, het, het, het, het was een degelijke, een betrouwbare auto. En dat moest ook wel in Rusland natuurlijk. met slechte wegen, uh, uh, heel slecht weer vaak, lange afstanden, grote eenzaamheid. Dus zo'n ding moest het wel doen. Maar het was een beetje grofstoffelijk in elkaar gezet. De naden tussen de portieren, die waren wat groter. Het, het sloot niet zo mooi als dat een, een, zeg maar een Mercedes-Benz of een BMW doet. De motor die klonk erg rauw. De, de kleuren waren communistisch pasteltinten en die waren ook een beetje vervelend. Maar het ja, misschien is dat de aantrekkingskracht voor een aantal mensen... die nu in clubs verenigd zijn en zeggen... ja, maar we willen een Lada bewaren. Maar het, uh, het was, uh, het was geen, geen puur slechte auto, laat ik dat wel zeggen. Toch bijna 17 miljoen hè, zijn er verkocht. Ja, toch bijna 17 miljoen. En dat is daarmee meteen een van de meest verkochte auto's in de wereld. Uh, uh, het was ook zo dat... Uh, ja, Rusland is een groot land, een grote bevolking. En die konden niet achterblijven... al wisten ze niet hoe het in het westen was. Ze hadden toch al een beetje een vermoeden. En toen heeft uh, Giovanni Angeli van Fiat, toen in 19... 1965 een geweldige transactie gesloten met de Russische overheid om de hele fabriek van de Fiat 124 in Turijn zeg maar, te multipliceren en naar Rusland over te brengen. Compleet uh, met de apparatuur. Dat was de grootste autofabriek ter wereld op dat moment. Daar werkten meer dan 120, 130.000 mensen. En dat uh, heeft een enorme werkgelegenheid gegeven. En ja, dat is een, het gezicht van, van de Russische mobiliteit geworden. En vakkundig werd wel het mooie Italiaanse design dan, uh, dan om zeep geholpen. Ja. ja, dag Lada, maar hoe staat het nu dan uh, eigenlijk met de Russische auto-industrie? Nou, de, de Russische auto-industrie is uh, zeker de laatste tien jaar gaan floreren. Uh, er was ineens geld, dus er was ook vraag naar uh, andere auto's. De westerse uh, industrie is daar volop ingestapt. En uh, het is zo dat uh, de fabrikant van Lada, uh, VAZ, uh, dat staat voor wat Russische woorden die ik nu niet kan uitspreken, uh, maar die hebben een een uh, alliantie gesloten met Renault-Nissan en met General Motors... om zo uh, te gaan investeren in de toekomst van uh, nieuwe producten. En uh, Ford doet dat ook met, een, met voormalige uh, Russische producenten. En de markt is daar enorm groot het marktpotentieel. Uh, ze verwachten dit jaar uh, 2,5 miljoen auto's in Rusland te verkopen. Zo. En dat moet naar 3,5 miljoen in 2015. Dus uh, wat dat betreft, zakelijk gezien, is dat een, een groeimarkt. En hoe zullen die eruit zien? Dat zullen waarschijnlijk uh, auto's zijn die afgeleid zijn... toch weer van westerse ja. modellen... maar toch wel een dermate smakelijk uiterlijk hebben en, en, en een aankleding. Want die Russen die hebben inmiddels ontdekt... dat uh, luxe helemaal niet zo smerig is en heel lekker smaakt. Zou het ook iets voor ons zijn? Dat we hier uh, ook inderdaad in zo'n autootje gaan rondrijden? Nou, het is niet ondenkbaar dat uh, over een jaar of tien... wanneer die uh, industrie zich gevestigd heeft... dat bijvoorbeeld General Motors of Ford of PSA ook bepaalde modellen... ...uit Rusland naar West-Europa haalt. Renault heeft dat gedaan met Dacia. Met een speciaal model gecreëerd in Roemenië. Ja. Dus dat is niet ondenkbaar. Maar ik denk niet dat dat een, uh, het land van de toekomst is... ...waar auto's vandaan gaan komen. Toch niet. Wij zullen ons blijven richten op, uh, op die markt... Uh, ja, ...voor het uh, oude ijzeren gordijn. Ja. Uh, ja, je zei het al, ik heb er wel eens natuurlijk in gereden. Uh, ja, ik durf bijna niet te vragen uh, hoe de ervaring was... ...en op welk nummer de LADA dan staat op jouw verlanglijstje. Maar toch... Hij staat zeker niet op mijn verlanglijstje. Uh, ik moet zeggen, dat uh, t, t, t, je werd er niet vrolijk van, van een auto. Tegenwoordig is een auto zo aangekleed rijdt, zo dat je er uh, uh, lekker bij voelt. Nou, dat had die auto absoluut niet. Uh, het lawaai, die, die rauwheid en zo, maar het reed altijd wel. En ze hebben één keer een leuke set gedaan. Ze hebben de Lada Niva ontworpen. Dat was een soort uh, terreinwagentje. En dat, die was de tijd eigenlijk ver vooruit. En uh, die ziet er nu nog goed uit als je die ziet rijden. Uh, dus op een gegeven moment hebben ze wel wat creatieve momenten gehad. Maar dat was heel, uh, heel zeldzaam. Overleven in de lada, en dus niet op het verlanglijstje van uh, Wim Oude Wierning. Dankjewel en tot volgende week. Ja. Ja, het zit erop voor vandaag en ook voor deze week. Maar mocht het u door het weekend heen helpen maandag, jawel, dan is de gids.fm er weer en ik dus ook. Om dezelfde tijd zit ik hier dan en uh, dan beantwoord ik het, uh, of eigenlijk de vraag of de verlenging van de A4 files voorkomt of juist veroorzaakt. En de reclameman Charles Bormans is er ook weer terug van vakantie en hij komt met allerlei verhalen over nep en namaak aan de Spaanse costa's. Ja, Jurgen van den Berg, want dat is er nogal heel erg veel. Uh, aangeschoven voor de lunch. Ja, zeg het maar. Wat ga jij doen? We uh, hebben een zomerserie over vervente Twitteraars. Wie gaat er nou schuilen achter al die illustere oh, ja. namen? Vandaag is dat uh, puur. Puur. Het is een mooi verhaal geworden, dus dat uh, gaan we horen. In het Mediaforum, Elsemiek Haviga, presentatrice en volkshandsjournalist Jan Tromp. Het gaat onder meer over de honger in de Hoorn van Afrika. En mm -hmm. je Handelsblad gisteren met de opening. Ja. Hè, 14 redenen om, uh, niet, om niet te, uh, te geven. geven. Ja. Um, dan uh, wordt bekend wie de nieuwscanner van week 31 wordt. Want we spelen de laatste nationale nieuwsquiz van deze week. hoogste score 31. Ik, ik dacht dat je we in week 34 zaten, Jurgen. Maar... Ja, ik was het teller. Oh, sorry. Ik had de vakantie er nu bij oh, verteld. Oh, toch wel. Okay. En um, de stelling straks in Stand.nl. Nederland is nog steeds tolerant genoeg voor homo's. Het heeft alles te maken natuurlijk met de boten toch morgen. Ja. Het is al de hele week gay pride. Henk Kroo, hoofdredacteur van de Gay praat mee. Straks dus dat in stand.nl. Daarvoor nog lunch en daarvoor weer het nieuws. Ik wens u vast een heel goed weekend. En ik zeg tot maandag. Surf naar de gids.fm Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos.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 Dit is Radio 1.